ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. De vier politieke partijen beginnen vandaag hun campagne voor de gemeenteraadverkiezingen. Het CDA deed dat in Den Bosch, waar premier Balkenende op het kerkplein het startsein gaf. Aan de omstanders werden folders, appels en mandarijnen uitgedeeld. De PvdA is in Amsterdam bijeen. Straatvoetballers gaven op een kruifkoord een demonstratie en Wouter Bos hield een toespraak. GroenLinks begon de campagne in Utrecht. In de Hogeschool Domstad deden lokale bestuurders verkiezingsbeloften voor de komende jaren. Ook deze 60 begint vandaag met de campagne. In het Tweede Kamergebouw zijn de hele middag activiteiten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart. Sommige andere partijen zijn al begonnen met campagnevoeren, terwijl de VVD dat pas volgende maand doet.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 Het Pentagon bekijkt nu onder meer of militairen in hun vrije tijd hun wapen in de kazerne moeten achterlaten, in de hoop dat het aantal zelfmoorden daalt. Het weer. Vanuit het zuidwesten gaat het de komende uren regenen. In het oosten en noorden gaat die regen later over in sneeuw. Morgenochtend is nog een enkele regenbui, maar s middags geregeld zon bij een temperatuur variërend van 3 tot 7 graden. Dit was Denno NOS Yo.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 I'm slashed and torn. Ah! Dat bedoel ik. Under pressure. Tussen half één en 2 uur. Anderhalf uur hebben we kunnen genieten van de muziekboulevard. Dankjewel Marie Smulder. Uiteraard doet hij dat volgende week zaterdag. Wederom C FM. Zandvoort en de regio. Het is even na twee uur en dat betekent tijd voor een koekje. Wil je een koekje Albert Jan? Uh, nee. Ik heb er die... eentje voor je meegenomen Heft hoor. maar aan die hond. Oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja. Goedemiddag luisteraars en uh, goedemiddag AJ. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, uh, na twee uur uh, Maurice zijn we weer aangeland voor uh, Zandvoort op zaterdag. Met natuurlijk uh, veel uh, nieuws. Uh, uh, ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Want u zult ongetwijfeld weer een website, zeker uw telefoonnummer kunnen noteren. En uh, we, gaan, we kijken natuurlijk naar de vaste items zoals daar zijn. De evenementenagenda, de filmagenda in het circus met uh, speciale aandacht voor de film Anubis. Uh, er, er zijn ook ontwikkelingen ten aanzien van de st strandpacht, strandplaatshouders... En er uh, is natuurlijk ook veel discussie om de parel aan zee. Daarnaast hebben we het laatste uur natuurlijk ook uh, sport uit het buitenland. En we hebben natuurlijk straks ook onze Joop, want die zit bij het basketballen. Het schoolbasketbal. Het schoolbasketbal Wat eerst vorige week gehouden zou worden, maar toen uitgesteld is. Dus we, gaan, we schakelen straks live over naar Joop. En weet je, normaal gesproken zou er alweer begonnen zijn met voetbal. Waren het niet? Dat, dat de wedstrijden zijn ja, afgelast. Afgelast. Maar goed. Toch goed. nog een klein beetje sneeuw op de velden en dergelijke. Nog niet geschikt om te bespelen. Nee. Dus nee. we gaan blijven nog even mooi in de hal. En voor de rest, uh, ja, veel muziek natuurlijk. Uiteraard. En heel Wat veel er? gezelligheid tussen 2 en 5 uur. We hebben er weer zin in, dus houd de radio op CFM. En hier is Madonna in Like a Virgin. Het ritme van Zandvoort op 106.9. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory. No happy ending. This is the way that we love like it's forever. Then live the rest of our life but not together. Wake up in the morning.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 Must see you back in. Of op zaterdag hoorde je de signaal van Mika van alweer een tijdje geleden. Dat was de Happy End in, de plaat die ik speciaal draaide voor alle mensen die afgelopen weken een slippertje hebben gemaakt. Ja, en daar kom. goed uitgekomen zijn. Ja, want het was wel glad op de weg hè? Het was glad en er is wat geslipt. Voordat je voor aan andere dingen gaat denken, ik, denk, ja, ik zeg het er heel even bij natuurlijk. Je hebt al tijd rond. Ja, Oké, okay, dan is het goed. Oh, Heb je trouwens okay. gehoord, de Plastic Heroes zijn in Zandvoorts. Nou, mag je even uitleggen? Ja, plastic uh, moet uh, voortaan uh, gescheiden aangeleefd worden en we hebben allemaal zo'n mooie plastic zak van de gemeente gekregen. Klopt. En dan kan je er plastic in gooien? Ja oké, maar, dan, ja, okay. maar dan, kan je dus, uh, dan moet je dus scheiden, scheiden, scheiden, scheiden. Want hier moet de krant apart, uh, plastic dan apart en uh, dat mag dit er weer niet in, mag mm -hmm. dat er weer niet in. En ik ben benieuwd waar die, waar, die, waar die punten dan komen, waar je die zakken kan inleveren. Oké, okay, dat is een goede dat, vraag. Want uh, dat is volgens mij nog niet helemaal bekend. Staat er niet uh, in de mooie brochure die we erbij hadden? Ja, die, uh, die, uh, ik heb hem wel even gezien bij me thuis, maar ik heb hem op de stapel gelegd van mijn vrouw, die mag dat uitzoeken. Is goed. Iets goed, iets anders. En uh, wel de standplaatshouders. Onlangs zijn de onderhandelingen over de standplaatshouderscontracten positief afgerond. Allan Berg, de voorzitter van de vereniging, is blij dat er na twee jaar eindelijk iets op papier staat dat ondertekend kan gaan worden. Allan Berg is wel blij, maar nog niet helemaal tevreden. Bij de contracten hoort ook een vergunning en die vergunningen zijn er nog niet. De vergunningen geeft tenslotte het recht om een standplaats in te nemen... en in het contract gaat men een overeenkomst aan, bijvoorbeeld om een vergoeding te betalen. In het contract staat in artikel 5.5 dat de huurder zelf verantwoordelijk is voor de benodigde vergunningen... maar die ontbreekt dus nog. En zolang wij niet de voorwaarden uit deze vergunningen kennen, aldus Berg... Dan is het dus vooralsnog verstandiger om het contract niet te tekenen. De gemeente streeft ernaar om op 26 januari de contracten te laten tekenen. Iets anders is het voor de venters en strandpachters. De venters op het strand zijn nog lang niet zo ver. In september is een contractvoorstel gedaan richting de Ventersvereniging... die in de Beerrap verwerkt is, maar nog niet bij de verenigingen op papier is binnengekomen. Ook Van de Venters is de heer Berg sinds kort de voorzitter. Hij moet constateren dat de gemeente nog steeds in gebreken blijft. Ook de strandpachters hebben nog steeds geen contract en zijn in onderhandelingen. Maar desondanks weten zij nog steeds niet wat de pachtsom zal gaan worden. Toch moeten zij in februari op gaan bouwen en op tijd de eerste gasten, om op tijd de eerste gasten te kunnen ontvangen. De meeste strandpachters willen uiterlijk voor de Pasen, 4 en 5 april dit jaar, open zijn... De bouwvergunningen, waaraan vanaf komend jaar alle strand, strandpaviljoens moeten voldoen, komen mondjesmaat af. Hier echter zijn ook een paar exploitanten zelf schuldig aan, door te laat de bouwtekeningen en soms zelfs verkeerde aan te leveren en een bouwvergunning aan te vragen. Het wordt kortdag. Er zal nu wat tempo gemaakt moeten worden. Willen er geen rare dingen gebeuren aan het begin van dit seizoen. Nou, laten we hopen dat uh, dat allemaal goed komt met de standplaatshouders. Ja, vorig jaar was het ook al. Uh, toen waren en ze al lang aan het draaien. En toen waren de vergunningen ook nog niet rond. Nee, dat is zo. Dat heb ik gehoord. En het ja. draait allemaal weer uh, om, de, om de centjes, hè? Uiteraard. Uiteraard. <laughs> Wanneer niet, hè? Wanneer we niet. dadelijk gaan we bellen met Joop van Ness. Die staat bij het schoolbasketbal. Eens even kijken hoe het daar verloopt in de Corver Sporthal. We zijn heel erg benieuwd en je hoort het zo meteen bij Softop Zaterdag. Eerst hebben we weer een lekkere single voor je uitgekozen. Ditmaal eentje van Earth, Wind Fire. Hier is september. Do CfM Zofort zijn we natuurlijk allemaal een klein beetje muziekgek. En dan uh, is het uh, de kunst om zo snel mogelijk een plaat te raden. en Zet je een klein stukje op van de plaat. En welke plaat zal dat dan wezen en welke zal dat dan zijn? Nou, 30 januari gaan wij als CfM tegen de rest van de wereld uh, optreden, Albert-Jan. Oké, okay, heb je een team al compleet? Nee, nog niet helemaal, maar dat komt wel goed hoor. Dan ben je niet bang dat je... Ja, je kan alleen maar verliezen eigenlijk, hè, als je het meedoet. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als je speelt tegen CFM, dan verlies je sowieso natuurlijk. No. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> wat zeg ik nu weer? Spannend. Vito op plaats 30 januari in café 4 aan de Haltestraat. En iedereen kan zich inschrijven voor raadje plaatje. Raadje plaatje. Raadje plaatje. Raadje plaatje. Oké. Okay. Uh, wat gaan we doen? Uh, even kijken. Uh, we hadden... Uh... Oh, Joop moeten we zo bellen, Ja, ja, dat gaan we zo doen. Want uh, wat was er natuurlijk? Het, het, het basketbaltoernooi was eerst gepland op vorige week zaterdag... maar is verplaatst naar vandaag. Deze beslissing is genomen in verband met de winterse perikelen en de sneeuw... die in het weekend van 9 januari, de oorspronkelijke datum, verwacht werd. De reden van het verplaatsen is dan dat er zoveel toeschouwers komen... die door de sneeuw lopen, dat gevreesd wordt werd dat de vloer door sneeuwresten aan de schoenen erg nat zou gaan worden. Hierdoor zou zeer grote schade aan de vloer kunnen ontstaan... met als ultieme resultaat een dermate beschadigde vloer... dat die er in zijn geheel vervangen zou moeten worden. Zelfs de schoolbasketbaltoernooi is dat niet waard. En vanaf vandaag zijn ze dus vanaf 10 uur bezig in de Korverhal... Maar mocht er, nog sne mocht er nog sneeuw liggen, nou die is nu inmiddels weg toch? Een klein beetje droog maar. Dus, uh, valt voor mij. Naar de volgende plaat ga ik uh, Joop even bellen. Lijkt me een goed plan en die volgende plaat is Adele Chasing Pavements.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 de Zandvoortse Radio, de signal van Adele en Chasing Pavements. Nou we dat is Robert vooral met jouw Vossel. Het weer is vandaag goed genoeg om het schoolbasketbaltoernooi door te laten gaan in de Sporthal. Snel over naar Jan van Es. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag iedereen en luisteraars. Ja, goed genoeg, al was het niet goed genoeg we hadden het sowieso door laten gaan. Het Ja, er zijn wat maatregelen getroffen waardoor de vloer... Um, als het dat zou worden, veel minder nat zou worden. En dat, dat heeft gewoon geholpen. de, de linten zijn er neergezet rondom de tribune. Zodat met name de volwassenen niet de velden opgaan. En uh, daar over het veld opgaan, waardoor de vloer nat zou kunnen worden door sneeuwresten. Want er ligt nog steeds sneeuw natuurlijk, ook hier voor de deur. Het is weliswaar minder dan vorige week. Maar we hadden al besloten om het sowieso vandaag door te laten gaan. En het is uh, vandaag de 38ste keer dat we het schoolbasketbaltoernooi organiseren. Als uh, Lions, de Lions. En het is uh, tot nu toe weer een succes. Uiteraard is weliswaar niet zo druk als voorgaande jaren. Het is wel aardig vol, maar ik ben toch wel eens wat, wat, wat, wat meer mensen. Opas, omas uh, uh, hebben we gehad, denk ik. Er zit wel veel op de tribune. Maar uh, goed, ik, ik heb het gevoel dat het wat minder druk is. Maar de, de kinderen helemaal daar niet om. Er wordt uh, leuk gesport. En uh, dan zie je toch dat basketbal een hele technische sport is. De, de, de paar kinderen die in die groepen acht zitten, die al basketballen, die pik je er zo uit. Dat zie je meteen. Die hebben bepaalde techniek in één of twee jaar kunnen ontwikkelen. En de rest, ja, dat zijn voetballers. Dat zie je ook. Dat betekent dus een, uh, een schouderduurtje. En een, of net geen tackle, maar dat scheelt heel erg weinig. Ja. <laughs> Ze krijgen dus heel rare situaties. Maar goed, de van zaak op dit moment is dat het uh, heel spannend is bij de jongens. Tenminste spannend was tot de laatste wedstrijd die zojuist is afgelopen. Want bovenaan stonden de Oranje Nassau school en de Maria School. En die hadden alle twee uh, drie uh, wedstrijden gewonnen van de drie gespeelden. En die hebben zojuist tegen elkaar gespeeld. En daar kwam de uh, Oranje Nassau ja, echt uh, goed bovendrijven. Want die wonnen met even kijken. Uh, 14-9 van de Maria School, en dat vind ik toch wel een behoorlijk verschil. De Marie School met drie basketballers in de ploeg. Jongens die weliswaar natuurlijk die, uh, nog niet zo oud zijn, maar toch basketballen. Er zijn een fanatiek aan het trainen geweest onder leiding van Jack Kok. Die doet hij al 9 jaar, dat is de 90 keer dat hij dat voor de Maria School organiseert. En toch krijgen ze dan klop van de Oranje school In het verleden vaak uh, gewonnen, maar de laatste paar jaar uh, wat minder. En die zijn nu weer goed op dreef. Bij de meisjes is het uh, ook spannend. Maria heel onverwacht. 3 uit 3. En uh, Nicolaas School 3 uh, uit 4. Die staan met z'n twee bovenaan. Ze moeten nog tegen elkaar. Ja, en dan zou je zelfs een x e constant kunnen krijgen. Maar dat zien we wat later. We hebben nog te gaan hier. 1, 2, 3, vier wedstrijden. En uh, dan zit het er nooit weer op. De dreigen. verwachten we rond half vijf. En misschien dat we straks in het volgende uur nog heel even terug kunnen komen voor een laatste update. Uh, voor de einduitslag. En iedereen is uh, natuurlijk uh, van harte welkom om even een kijkje te nemen. Ja, zeker, uiteraard uh, uiteraard ook gratis toegankelijk. Uh, sorry. En het is een geweldige sfeer altijd. De jeugd die meeleeft met hun eigen team. moeten ze maar niet eens in die groep achter zitten. Maar ook de groepen 4, 5, 6 en 7 die aanwezig zijn. Die gaan helemaal uit hun padje als hun team gescoord heeft. En dan zie je ook dat er ook weer die voetbalmentaliteit is. We hebben gescoord. Jezus, dan omarmen ze elkaar. Ja, en dat is basketbal niet gewend natuurlijk. Want er wordt zo vaak gescoord. Maar goed, dit is hartstikke leuk om te zien. Het enthousiasme van de jeugd. Het sporten van de jeugd. En daar moeten we veel meer van hebben. Helemaal mooi dat het uh, basketbal uh, leeft. Ook hier in Zoonvoorts. Dus basketbal is een sport die altijd leeft en, en met name uh, dat zie je uh, dat er een hype is uh, Direct een jaar na de Olympische Spelen Nou dat is nu twee jaar En dan taamt het, het een beetje Maar daarna gaat het toch weer aantrekken En je hebt ook veel meer basketbalwedstrijden te Tegenwoordig op de televisie, zelfs Nederlandse uh, Je hebt wat de, de EuroLeague Waar Nederland niet eens zo gek in presteert En dan natuurlijk de NBA Een heleboel kinderen hebben dan uh, Sport 1 en Sport 2 En weet ik veel wat al die kanalen heten En die kunnen dan Het half het, het, het, het van het basketbal bekijken En eh, je ziet ook dat ze dat proberen na te doen en dan wel niet, waar niet de schooljeugd, maar toch in ieder geval de onder s onder 16s en onder 18s van de Lions. Die vrees zelf en zich ermee En die proberen die trucjes daar zien na te Dat lukt voor geen meter. Maar je ziet gewoon dat ze het wel proberen. En als je daar een beetje op getraind is, zou het op een gegeven moment best eens keer kunnen lukken. Wie weet. Hé hey Jab, dankjewel voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Prima, graag tot straks. Gaan wij John Maas voor je draaien. Hier is Music. Music was my first love.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 trouble my music pulls me through 9 februari, dan hebben we onze receptie 20 jaar CFM. Dat vieren we, op die dag bestaan we precies 20 jaar. En we hebben een receptie van 6 tot half 9 in take 5. Uiteraard is iedereen die de omroep een warm hart toedraagt van harte welkom. Ja, het staat in een uitgebreide advertentie in de Zandvoortse Courant. Waarin wij alle medewerkers, ex-medewerkers, sponsoren, adverteerders en natuurlijk andere belangstellenden en zeker u, de luisteraar. Want mm -hmm. daar gaat het eigenlijk allemaal om. Uit om op deze receptie op 9 februari aanwezig te zijn. Van 6 tot half 9 van In Take 5. En uh, ja, we doen niet aan persoonlijke uitnodigingen, want dat is natuurlijk ook weer een budgettaire reden. Dat is allemaal weer, hè? Ja, dus ja. mocht u dit horen, en iemand weten die met CFM connecties heeft, zegt het voort: zegt het voort. Zeg het voort met een optreden van uh, Ruud Jansen. En misschien kan die John Miles ook wel spelen daar. Music was my first love. Uh, Ruud die kan alles spelen: oh, okay. van alles en nog wat. Nou, helemaal goed. Uh, ander nieuws: VVV Zandvoort op vakantiebeurs 2010. Afgelopen dinsdag is de ja in, in de jaarbeurs in Utrecht het start zijn gegeven voor de vakantiebeurs 2010. Vanzelfsprekend is ook Zandvoort aanwezig op de grootste Nederlandse beurs voor aansprekende arrangementen, leuke dagjes uit en verrassende weekendjes weg. VVV Zandvoort vertegenwoordigt in de stand van Noord-Holland de, de badplaats van de provincie. Dinsdag tijdens de uh, vakdag van de vakantiebeurs werd de noord holland tent feestelijk geopend door gedeputeerde Jaap Bond, burgemeester van Amsterdam Job Cohen en oud-BZN-zanger Jan Keizer. Tevens gaven zij daarmee het startstijl voor het themajaar sen sen sen Sensations. S uh, wat staat daar nou weer? Watersensaties. Nou ja, waterstations. Ook de Zandvoortse wethouder van Economie en Toerisme Wilfred Taters was hierbij aanwezig. Tijdens de opening werden twee onderdelen in het kader van het themajaar gepresenteerd. Een film over Noord-Holland waarin water centraal staat en de watermeter. Een leuk gadget waarmee je de watertemperatuur kan meten. Vervolgens kan men de conclusie trekken dat bij elke watertemperatuur de provincie Noord-Holland van alles te bieden heeft. Woensdag gingen de deuren open voor de consument die het leuk vindt om te zien welke toeristische producten allemaal te koop zijn. En één van die toeristische producten is een Zin in Zandvoort arrangement. Uitgerust met een actiekaart, de nodige flyers en natuurlijk de kerstverse VVV-gids 2010... is VVV Zandvoort klaar voor de drukte die de beurs nog brengen zal... Ook in 2010 zal de trend lekker weg in eigen land doorzetten. En daar maakt VWV Zandvoort dankbaar gebruik van. Vorig jaar hebben we tijdens de vakantiebeurs veel arrangementen verkocht. En dat hopen we in 2010 eigenlijk wel te overtreffen. Volgens Lana Lemmens van VWV Zandvoort. En hiervoor krijgen we dit jaar wel heel bijzondere hulp. Uh, onze burgemeester Niek Meijer komt namelijk ook een dagje meehelpen in de zin in Zandvoort arrangementen te verkopen. Diegenen die tijdens de beurs een arrangement boekt, maken hiermee ook nog kans op een diner bij de burgemeester en zijn vrouw thuis. Kijk, de VVV is goed bezig en Niek is ook goed bezig, want hij is overal bij, hè? overal bij. Uh, en ieder die de vakantiebeurs en natuurlijk de stand van VVV Zandvoort wil bezoeken, kan dit nog tot en met zondag 17 januari. Dat is dus morgen. Geheel even iets anders... Uh, in New Orleans is de Amerikaanse zanger en liedjesschrijver Bobby Charles op 71-jarige leeftijd overleden in de Amerikaanse staat Louisiana. Dat meldde Amerikaanse media vrijdag op gezag van zijn manager. Charles werd vooral bekend door liedjes die hij voor anderen schreef, zoals See You Later, Alligator. Dit lied werd een hit door de vertolking van Bill Haley en The Comets. Een ander succes van zijn hand is I'm Walking, gezongen door Vets Domino. Bobby hield er niets zo van om zelf op het podium te staan, zo zei een vriend. Hoewel zijn manager niet op de hoogte was van de oorzaak van zijn overlijden, wist ze wel te vertellen dat hij aan diabetes en nierkanker leidt. Ik zou zeggen, wij gaan lekker walken met vets Domino. Ja, normaal gesproken wel, ja. Normaal gesproken wel? Normaal gesproken, ja. gesproken wel, maar dus helaas. Oké. Okay. Nu even niet. Heb je nog een andere? Ja, natuurlijk. Mag okay. jij meteen het intro even raden van deze plaats? We gaan, uit... -F -F oh, wacht, we gaan naar dit introspel meedoen. <laughs> dus uh, <te> God, hey. <laughs> ah, Dit was een schot voor open goal. Dit is natuurlijk Gina Easton met Morning Train. Nou, je bent geslaagd Ik voor je examen. Jij mag meedoen. Ik okay. zie je 30 januari in Café 4. <laughs> En de morning train, ja, techniek staat voor niks, maar we hebben weer aan de praat gekregen over Ja, Ik ben trots op je Rob. Ja, hij werkt weer gelukkig. Dat was er een knopje wat niet open stond of dicht stond? Nou, een knopje wat niet helemaal uh, zijn best deed, maar zeg die, maar. Wat niet zijn best deed, niet. Nee. Ja. <laughs> Dan komt hij hier alsnog, vet domino met I'm Walking. Nou komt hij aan hoor. Ja ja, hij doet het. I'm walking. the and I'm I can be. I'm waiting for your company. I'm hoping that you come back to me. What you gonna do in a way I run dry you Sitting with the thinker, trying to work it out. So, traffic jam of the brain makes you sure want to scream and shout. Presidential party, no one wants to dance. Looking for a new star To put you in a trap Let's go all the way Let's go all the way Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Let's go all the way Working in a factory Eight days a week Try to make that laugh. Damn, wanna be. Hearts in capers. Happening reality. Rich man, poor man. Living in fantasy. Oh, Be a man of war. California dreamers sinking in the sand. The Hollywood swears are living in Disneyland. Let's go. Let's go all the way. Zo, lekker wakker blijven op de zaterdagmiddag bij CFM met SlyFox. Let's go all the way. Fox, all the way. Hey. CFM Sanford bestaat dit jaar 20 jaar en dat gaan we vieren met diverse activiteiten. En de eerste activiteit die we hebben is 9 februari. Ja, ik blijf er maar melden. Het is ja, toch belangrijk dat zoveel niet? mogelijk mensen komen, dat je, vinden wij enorm kan gezellig. Vaak genoeg zit. Take 5 vindt de plaats vanaf 6 uur met een optreden van Ruud Jansen. En als het goed is hebben we volgende week ook de, de, de ja, jubileum jingles. Toch? Ja, ook dat. En dan kunnen we dan ook de nieuwe jingles aan u voorstellen. Dat wordt spannend. Heb je trouwens gehoord dat een plaatsgenoot van ons, heeft, ons heeft, uh, van ons zich heeft geplaatst... voor de finale voor Kinderen voor Kinderen? Nee, is het echt waar? Ja, de 9-jarige Lea Bos uit Zandvoort is uitzinnig van blijdschap. Via de voorronde van het Songfestival Kinderen voor Kinderen... heeft zij zich geplaatst voor de grote finale op 26 februari aanstaande... in Theatertspand in Bussum. Samen met nog 10 andere zangtalenten uit Noord-Holland... is ze uit een groep van 260 kinderen uitgekozen om naar de provinciale finale te gaan. Van kleins af aan wist haar moeder dat Lea een theaterbeestje zou gaan worden. Al vroeg zong zij eigen teksten... en op haar derde is zij op ballet gegaan bij Connie Lodewijk. Toch was de muzikale kant meer haar ding... en nu leert ze keyboards bij de Zandvoortse muziekschool, New Wave. Binnenkort stapt ze over naar gitaarles... Ook volgde zij, volgt zij nu zanglijst ter voorbereiding van deze grote finale op 26 februari. En zou ze ook uh, meegedaan hebben aan het uh, muziekfestijn ja, het zou... afgelopen jaren? Zou, zou maar kunnen. Gaan we eens even aan Roy vragen. Maar Roy van Buren is straks uh, na vijf uur uh, weer te horen op de radio. En als hij binnenkomt, zullen we het even vragen? Doen we. Of hij die dame kent? En of ze bij hem opgetreden heeft, zeg maar, hè? Ja, dat zou best kunnen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Dat gaan we vragen. Horen we zo dadelijk. En in de tweede uur gaan we uiteraard ook weer aandacht besteden aan het schoolbasketbaltoernooi. I can hear the couple fighting right next door. Her angry words sound clear the eastern walls. Around midnight I heard them shout, unfaithful one. of me I heard him shout who is he she mumbled low he said baby don't you lie to me no more and I'm listening through eastern walls silent shame as he called out my name I was right next door it's because of me it's because of me